De PVV stapte ruim een week geleden uit de gedoogcoalitie met VVD en CDA. Hij wilde zich in de katshuisonderhandelingen niet binden aan de begrotingsnorm van 3% die de landen van de EU met elkaar hebben afgesproken. Hij noemde dat een dictaat uit Brussel. In Somalië zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. Volgens ooggetuigen was de aanslag bij een theehuis in de stad douza -Mareb, gericht tegen een groep politici. Onder de doden zijn twee parlementsleden. Andere politici, onder wie de oud-minister van Veiligheid, raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist... door de radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab... die banden heeft met Al-Qaeda. De militanten plegen geregeld aanslagen in Somalië. De Britse politie heeft twee mannen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met de dood van een meisje van 17 uit Letland. Haar lichaam werd op nieuwjaarsdag gevonden op een landgoed van koningin Elisabeth in het graafschap, graafschap Norfolk. De mannen van 28 en 31 jaar werden gearresteerd in een plaats in de buurt. Het is niet bekend waarvan de twee worden verdacht. De Britse koningin was op het moment van de vondst van het lijk op het landgoed om kerst te vieren met haar familie. Ze heeft niks van het incident gemerkt omdat het koninklijk verblijf enkele kilometers van de vindplaats af ligt...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 BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Met onze man in Engeland en D66-kamerlid Boris van der Ham kijken we zo meteen naar de burgemeesterverkiezingen in Londen. Want daar gaat het hard tegen hard. Rond kwart voor tien is dat. En we bellen Ajax-voetballer Theo Jansen. Die heeft een leuke dag, morgen dan vooral. En zondag was het natuurlijk ook een goede dag... toen hij scoorde tegen FC Twente vanuit een penalty. Zometeen is hij er met Erwin Wennemars. En je hoort van onze collega's van Spuiten en Slikken welke drugs je zonder wietpas kunt gebruiken. Dat is handig voor alle drugstoeristen die nu luisteren. Today's topics. Te zien op de webcam Radio 1.nl. Luke. Yes, met de top 5 van Today's Topics. Vandaag was een dag met hoofdpijn, met vette ontbijtjes, met rood doorlopen ogen... met een klein beetje braaksel dat dan in de trein per ongeluk omhoog komt... <lacht> wanneer je over een ruw stukje rails rijdt en dat je dan van het gallerige speeksel in je mond hebt... wat je niet echt door kan slikken omdat het echt super smerig is... maar je hebt ook niet echt plek om het uit te spugen en het avondeten van gisteren... dat drijft er dan ook nog een beetje in rond en omdat je ook niet meer goed kan nadenken... door alle drank van gisteren besluit je dan toch maar om even je neus zo dicht te knijpen... En dan Oh, het weg te slikken. Leuk. Uh, wat, was ik, wat was ik aan het vertellen? Oh ja, uh, het is dus de dag na Koninginnedag en dus was het opruimen geblazen. Wat een troep hè, meneer. Altijd mijn Koninginnedag. Ik durf het woord klerenzooi uh, eigenlijk niet uit te spreken, maar ik doe het lekker toch. Dat doen wij ook altijd. Waar zijn we ook nog wat een klerenzooitje. Nou helemaal. Ja. Is het erger of minder erg dit jaar? Nou, nou minder erg. Het was dus een klerenzooi in Amsterdam en dan lag er ook nog overal troep. <laughs> maar goed, de bende was wel minder dan voorgaande jaren. En dat kwam doordat er minder bezoekers waren in Amsterdam. 700.000 in totaal. Maar het was daardoor ook minder vies. Dat is de grootste vraag. Hè? Ik kan het vragen aan de mensen die de hele nacht bezig zijn geweest. Niet wegrijden, heel even wachten, meneer. Die komen hier te verlossen. Is het minder vies dan vorig jaar? is Is het minder vies dan vorig jaar? Is het minder vies dan vorig jaar? Ja, minder vies, ja. Minder, minder rommel? Ja, minder rommel dan. Minder mensen, minder rommel. Minder ja, minder mensen. Minder rommel. Ja, minder visie. Minder mensen, minder rommel. Is het minder vieze dan vorig jaar? Ja, minder mensen. Minder rommel? Minder rommel, ja. er ja, zou wel een puinhoop zijn geweest daar in Amsterdam. Dat was Amsterdam, hè? Er ging alle feest lekker op tijd dicht. Dan moest je voor de echte lol toch de rest van Nederland gaan bezoeken. Dikke party was het weer opnieuw in Brabant. Ja, het alleen jammer dat je na 11 uur niet meer naar binnen mag. Je mag niet eens seconde maken. Schande. Ja, een beetje, een beetje jammer dit. Maar jullie zijn wel oud genoeg. Ja, ja, we zijn wel 18 We zijn allebei 18. Maar ja, we mogen niet meer naar binnen. Dat is wel jammer, maar we gaan gewoon ja, naar. Eerlijk te zijn, lijkt me ook echt helemaal niks aan. Zo'n rij daar, dan moet je eerst door die rij, dan word je gecontroleerd. Kijken wat je allemaal bij je hebt. Hier buiten het hek kun je het ook gewoon horen. Precies, dat schitterende concert van de Hemmers House Coffee Band is ook prima goed te volgen vanaf een afstandje. Glaasje port bij een klein kaasje goed boek onder Dat is waar, en daar kun je ook heerlijk zitten. En als je een koelbox meeneemt, kun je het gewoon daarop gaan drinken. Maar de binnen hangt meer weer. Zo gezellig en uh ze iets meer volgend jaar vieren we opnieuw feest en dan valt Koninginnedag op 30 april. Dan nummer 4, de Spies van Binnenlandse Zaken heeft zich gemeld als kandidaat lijsttrekker van de CDA. En dat is geen verrassing. Nee, niet echt. Ze werd al op alle lijstjes genoemd, maar dit soort besluiten zijn grote besluiten. Het heeft veel impact op je privéleven. Bovendien loop je risico's, want je steekt je nek uit en als je verliest, dan kan dat invloed hebben op de rest van je carrière. Dus of iemand het ook daadwerkelijk gaat doen, dat blijft altijd afwachten, maar vandaag is het daar duidelijkheid over gegeven. En Spies is op zich best een kans hebben. Ze ligt lekker in de partij. Spies ligt goed in de partij. Ze is niet omstreden, niet besmet geraakt tijdens de crisis binnen de partij over de vraag of er met de PVV in zee gegaan moest worden. Zelf heeft ze voorgestemd voor die constructie, was in die tijd waarnemend voorzitter. maar het is niet aan haar blijven hangen. Sterker nog, voor een aantal was zij diegene die weer de rust heeft teruggebracht. Onder haar regie, ik zei het al, werd de nieuwe koers bepaald. En die koers was toen nog verder naar beneden. En nu is ze dus kandidaat-lijsttrekker. En ik hoop dat dat uh, ertoe leidt dat de leden van het CDA... mij uiteindelijk tot hun lijsttrekker zullen gaan kiezen. Heeft u al een verkiezingsslogan voor uzelf? Mm. Nou, die is heel eenvoudig. Kies spies. Ja, en de leuzen van haar concurrenten zijn... voor ieder wat wils met Martel Marcel Wintels... een hele pink die Harry Wesselink... en een nieuwe Alinea met Van Haarsma Buma. <laughs> Dan, of die laatste vond best oké okay, zelf. Uh ik zou ervoor gaan. Goed, op drie in Hogesmeel is vanmiddag een begin gemaakt met het herbouwen van het bovenste deel van de zendmast. Die luisterde vorig jaar naar een brandje naar beneden. Vandaag werd er begonnen met de bouw met behulp van een helikopter. Ja, dat klopt. Als je het goed luistert, dan hoor je hem waarschijnlijk op de achtergrond. Je belt uh, precies op het juiste moment, want een minuutje geleden is die ongeveer uh, de lucht uh, ingegaan. Ja, de bouw is spectaculair en begon met een mastvoet. Op dit moment wordt het allereerste deel weer op de mast gehezen en dat is de mastvoet. Het is een heel klein stukje eigenlijk, dat verdwijnt ook in de mast. Daar gaan we niks van terugzien, maar dat is wel het allereerste punt waar de rest van de mast op gaat rusten. En bij de, bij de bouw van de mast worden ze in Drenthe geholpen door een aantal kabouters. Ja, want uh, ja, als we daar in de verte kijken, dan zien we twee hele kleine uh, mensen boven op de mast staan. Wat gaan die nou precies doen? Die zorgen ervoor dat, die mast, dat dit mastdeel in de mast geleid wordt. Dus er zit een draad aan die zorgen dat hij op de goede plek in de mast terecht komt. Ja, zijn er nog... Uh, uh... Omstandigheden waar jullie rekening mee houden? Nee, dat was dus niet zo. Er werd geen rekening gehouden met omstandigheden. De helikopter kwam trouwens uit Zwitserland... waar ze ervaring hebben met dit soort bouwprojecten. Hier in Nederland kennen we dat minder. En dus was het dringend in Drenthe. Er is een hoop belangstelling. Naast mij staat ook een jongen heel geconcentreerd een uh, foto te maken. Heb je al een paar mooie shots? Ja, ik heb uh, een paar mooie foto's van de helikopter en de dus, uh, ja. Heeft u al mooie foto's gemaakt, mevrouw? Ik denk dat ik een paar mooie foto's heb gemaakt. De resultaat kan ik pas thuis zien straks. Vindt u het een uh, indruk wekkend gezicht, als u dat zo ziet, die uh, helikopter boven de macht. Ja, Ik ben sowieso al gek van helikopters, dus dit is wel even heel, uh, iets unieks wat je hier meemaakt. Ja, natuurlijk, want dit is dan een helikopter en dan vliegt hij ook nog. Master. Wil je zelf ook een helikopter zien vliegen? Dat kan dus een hoog Het uh, bouwen gaat er nog wel even door. Dan op nummer 2. Supersoet nieuws daar. Een man in Zeeland heeft een enenstoplicht stoplicht gewaakt. Bij hem voor de deur heeft een eend eieren gelegd. En die zijn nu uitgekomen en nu zitten er allemaal lieve kleine eendjes in de plantenbak. Only in Zeeland is dat. Maar goed, naast het huis zit een drukke 30 kilometer weg met wel 10 auto's per uur. Dus ja, dan moet je als inventieve zeel wel wat gaan bedenken. Ik heb een stoplicht neergezet en een bewegingsmelder. Ook een trapje gemaakt. En als die eentjes nou van het trapje af gaan om het plein op te gaan. Dan, eh, dan ziet die bewegingsmelder dat. en die schakelt het stoplicht aan. Ja, en dan hopen we maar dat de automobilist wat vaart mindert. als hij hier dat rode licht ziet. Ja, dat is een hartstikke aardig hè? van die man natuurlijk. Hard voor de dieren. Ik bedoel, we bewonen deze planeet niet om ons eentje. Dank je. laten we eens even een kijkje nemen bij de situatie daar. of het ook echt werkt. We gaan naar Zeeland toe. Kijk, hier zitten we bij de straat. Ah, daar heb je de eerste eental. Kijk aan. Ja. Druk, druk. Op de weg. En volgens mij zie ik daar in de verte wel een autootje aankomen. Kijk, daar komt er aan. Kijk of het werkt. Stoplichtje gaat op het Kijk, ja. Oké. Okay. Maar niet geschoten is altijd mis. Precies. Hoe lang staat het er al? Uh, vandaag, want vandaag zijn de uh, eieren voor het eerst uit. Ja. En er is nog niemand overreden. Eentje oh. al. <tie> ja. zit er zitten nog wat kleine schoonhuisfoutjes in. Maar goed, hey, dat overkomt natuurlijk niet alle dagen. Dit is het eerste jaar. Dit is het eerste jaar dat Katrien hier zit. Nee, Katrien is dan de moeder eend, hè? Hoe kom je erop? En we zijn dol op ze. En Donald en Dagobert. Da Dagobert? O, Robert! Dat zijn twee etters, joh. Die lopen daar en dat interesseert ze verder helemaal niks meer, hè? Goed, gaan we door met nummer één tot slot. Dat is de wietpas die vanaf vandaag verplicht is in... God, wacht, momentje hoor. Even mijn dingetje. Momentje. Ah. Zo. En door. Wietpas is vandaag verplicht in het zuiden van het land. En daardoor zijn shops daar ineens besloten clubs. En vanaf vandaag mogen mensen die buiten Nederland wonen... geen softdrugs meer kopen hier. Want in Brabant, Limburg en Zeeland is de Wietpas ingevoerd. Een soort lidmaatschap van een shop. En die zijn niet blij met de pas. Want ze vinden het een schending van de privacy. En ze zijn het niet eens met het feit dat ze klanten moeten gaan weigeren. En dus was er vandaag veel protest tegen de Wietpas. Coffeeshops deden er niet aan mee, moesten dicht of gingen helemaal niet open. De Wietpas is er juist om de overlast van toeristen te voorkomen. Maar klanten en eigenaren denken dat het de criminaliteit gaat verergeren. Het zal alleen maar de criminaliteit bevorderen. Ik blow zelf niet. Het gaat me puur om... Uh... Het gaat me gewoon om het principe. Dat de criminaliteit... Zal alleen... Het zal alleen maar meer criminaliteit komen. En dat je je moet registreren om aan te registreren. kunnen blowen, dat, daar ben je tegen? Ik zou informatie nooit willen geven... En als je niet wilt registreren, dan kan je in Brabant, Limburg en Zeeland... weer naar de straatdealer. Ja, ik ga niet zomaar mensen verkopen hier, maar ik heb gewoon genoeg wit. Dat wat ik weg kan, doe ik gewoon weg. Dat zag ik gewoon voor de politie. Ze mogen mij aanhouden of wat dan ook. Maar ik laat niemand zonder wit. Zo gaat het dus zometeen. Buitenlanders moeten naar jou toe komen... om wit te kunnen kopen. Of niet alleen maar buitenlanders. Ook Nederlanders kunnen bij mij komen. Het is niet alleen maar buitenlanders. Precies geen discriminatie bij deze Brabantse straatdealer. Wat een zinkje, dat Brabantse. Goed, en dat was het. Voor vandaag morgen gaan we voetballen. Donderdag zijn we er weer. Luk, tot dan. Joem. Het Deense restaurant Noma is vandaag door het Britse restaurant magazine uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. We duiken elke dag terug in de tijd en nu willen we weten... sinds wanneer is het eigenlijk dat wij uit eten gaan? En dat vragen we aan onze man in het Archeon, Mark van Hasselt. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe lang doen we dat al, uit eten gaan? Uit eten gaan is eigenlijk al ja, zo oud als, als de wereld zo'n beetje... Maar dat, zoals we dat tegenwoordig doen, dat we naar een restaurant toe gaan, dat is eigenlijk best modern. Uh, dat is vanaf de, de 18e eeuw, dat uh, komt uit Frankrijk natuurlijk, een Franse restaurant, daar is het allemaal begonnen. Mm -hmm. In Parijs, uh, eigenlijk voor de Franse revolutie, uh, revolutie nog, waren er een aantal mensen, wie er precies mee is begonnen, dat weten we dus niet zeker, maar die, die zijn een restaurant begonnen. En dat komt van, ook van het Franse restauré, van uh, herstellen. Dus daar werden vooral uh, stevige soepen en dergelijke geserveerd aan mensen die een beetje moesten bijkomen van de lange reis. Bijvoorbeeld. Ja. Maar voor die tijd waren het meer een soort herbergen, denk ik, zoiets. <laughs> ja, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, uh, de Romeinse tijd, dan had je natuurlijk... De herberg was de plek waar alle reizigers tezamen kwamen. En uh, ja, uh, ook weer een beetje bijkwamen uh, wat dron uh, konden drinken, wat konden eten en konden overnachten. Ja. Dan, uh, eh, dat, dat is tot aan de, eigenlijk tegenwoordig heb je nog steeds dat soort plekken waar je uh, al die dingen kan doen. Ja. Uh, maar heel lang is uh, het, het restaurant los als gegeven, waar je alleen maar heen gaat als je wat wil eten. Dat is, uh, ja, dat hadden we eigenlijk niet. En in Hoewel de 18e eeuw dus? Al... En wanneer kregen we het in Nederland? In Nederland uh, uh, heeft het even geduurd voordat het hier terecht kwam. Uh, het is in de, eigenlijk met de Franse revolutie was het in, uh, heeft het zich in Frankrijk verspreid. En daarna over heel Europa. Uh, en het, uh, het eerste restaurant in Nederland, ja, dat, uh, dat is een beetje verdwenen in de, in de, uh, de geschiedenis. En dat is heel moeilijk vast te stellen. Ja. Eigenlijk net zoals dat moeilijk vast te stellen is in, uh, in, in Frankrijk. Er is veel discussie over. Dat het in Parijs was, weten we zeker. Maar voor de rest is het allemaal een beetje onzeker. En wij hebben natuurlijk nu uh, oudsluis en de Libraai, die staan ook hoog op die lijst. Nummer 21 en nummer 33. Um, mm -hmm. uh, waren wij vroeger ook al een beetje van de culinaire hoogstandjes? Of is dat pas van de laatste jaren? Nou, ja, de, de Nederlandse culinaire hoogstondjes, ja, haring bijvoorbeeld. <laughs> maar we zijn natuurlijk een handelsnatie geweest hè, tijdens de Gouden Eeuw, tijdens de 17e eeuw, uh, waar we veel aan het handelen in specerijen uit het Oosten bijvoorbeeld. Maar uh, dat zag je ook wel terug in de restaurants toen, of tenminste uh, nou, een eeuw ja, later. De restaurants of, of herbergen of uh, ja. uh, taverners, taberna daar uh, uh, waar, waar wel wat geeten, gegeten kon worden. Uh, daar zag je wel aan terug dat er, uh, dat er veel voorhanden was. Dus die specerijen verbaasden buitenlanders. Uh, die, dan, uh, die komen dan naar Nederland en die schrijven wel eens een reisverhaal. En daar staat dan wel in dat ze hier uh, konden ze in ieder geval uh, op de, in de havens te koken. Ze hebben al de vis. Ja. Natuurlijk vooral veel specerijen uit de landen. Het was niet smakeloos, toen al niet. Dat is mooi. Nee, zeker niet. Goed, Mark, uh, ja. dankjewel. Mark van Hasselt van het Archeon. Graag gedaan. Radio 1, BNN Today. Erwin Weddermars schrijft zo aan, want uh, we hebben het in de wekelijkse sportrubriek met hem. Uh, over en met Ajaxiet Theo Janssen. Morgen is natuurlijk D-Day. Wel, dat was eigenlijk al zondag. En daar hebben we het natuurlijk ook over, over zondag. Over de penalty die hij moest nemen tegen zijn oude clubpie. En hoe hij zich daarbij voelde als mens en als sporter. Ja. En we kijken naar de burgemeesterverkiezingen in Londen. Daar gaat het er hard aan toe. Wil je ons volgen? Dat kan Radio 1.nl, de webcam of Facebook.com. Slash BNN Today. En dan hoor je Erben Wennemars is aangeschoven. Erben, goedenavond. Goedenavond, Wellemijn. Normaal natuurlijk altijd op maandag. Ja. Uh, maar even vanwege de kampioenswedstrijd van Ajax. Morgen doen we het één keertje op dinsdag. Ja, fijn hè. Want we gaan het natuurlijk over die wedstrijd hebben. En uh, dat doen we met niemand minder dan Theo Jansen. Theo, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. En Erben, die zit helemaal te glunderen, want ja. je bent wel fan van Theo, hè, geloof ik. Ik ben zeker fan van Theo. En ik was uh, het is heel raar, want morgen is natuurlijk de kampioenschapwedstrijd. Maar eigenlijk zijn ze gewoon al kampioen. Het is, het is morgen voetbal is nog een beetje voor spek en bonen. Proberen ze een puntje te halen, te halen, <laughs> halen bij, bij, bij VVV. Maar de kampioenschap kan gewoon al niet meer misgaan. Ja. En waar het eigenlijk echt om ging, dat was eigenlijk de wedstrijd tegen FC Twente, tegen zijn, zijn oude club. En daar was ik bij. En daar was je bij, ja. Ja, ja daar gaan we het, heb het over hebben. Maar eerst vroeg ik me nog heel even af, Theo. Uh, gisteren natuurlijk Koninginnedag. Ja. Uh, een zwaar avondje? Nee, een hele rustige dag eigenlijk. We zijn, ik ben koninginnendag wel nog eventjes uh, met mijn vrienden en mevrouw uh, uh, ja, voor het centrum in geweest. Maar gisteren hebben we eigenlijk uh, heel rustig aan gedaan. Uh, ja? dus het is een leuke dag geweest met, uh, met z'n drieën. Hey, en kon je gewoon uh, de, de, de stad in gaan? Ja, ik kom uit Arnhem, hè. dus ik ben naar Arnhem gegaan. En uh, de mensen zijn daar meer met Citesse bezig dan met AIC. Oh, Oké. Okay. <laughs> ja. En jullie hadden vanochtend de laatste training voor de wedstrijd en uh, voor, voor de wedstrijd van morgen. En ging dat, ging, ging dat een beetje? Uh, dat was niet het niveau wat we normaal gesproken halen. Maar uh, we hebben nog een dagje, dus uh, als het goed is, uh, moet dat morgen, moet dat mogelijk. Dus ze uh. hebben we toch allemaal een beetje te veel de bloemetjes buiten gezet gisteren. Ja, ja, ja misschien wel, ja. <laughs> ja. Misschien wel. Maar Frank de Boer had ook gezegd. van... Jongens, een beetje rustig aan, hè, geloof ik, met Koning inderdaad. Ja, klopt. Ze had aangegeven dat we niet om zes uur binnen moesten rollen. Nou, wat ik begrepen. heb, waren de jongens voor zes uur terug. Maar dat <laughs> is ook niet veel voor zes uur geweest. Maar jij was toch wel de laatste, Theo? Kom op. Ja, maar ik, dat is uh, zeker te laten. Ik was op uh, tijd thuis. Dus, uh, en gisteren ben ik niet weg geweest. Dus uh, ik voel me goed. Okay. Okay. Hé, hey, maar eventjes over de wedstrijd van... Want eigenlijk, de wedstrijd morgen maakt allemaal niet meer uit. Het, gaat, het ging eigenlijk om de wedstrijd tegen Twente. Um, uh, en dan ging het met name over die penalty... Want daar wil ik het wel heel graag even met jou over hebben. Want dat was eigenlijk de Dat, dat was gewoon de bal die je moest genomen worden om kampioen te worden. Um, waarom nam jij uitgerekend die penalty? Ja, dat is ja, ja dat, uh, ik, ik sta sinds kort sta ik uh, nummer 1 op de lijst en uh, ik heb een wedstrijd uh, het, en heeft daarvoor ook al een penalty gescoord. En uh, ik heb het nog misschien erover gehad zien. Van, die jongen, van uh, misschien is het handig dat ik hem niet neem. Ja. Uh, en dus in de wedstrijd hebben we het er gehad. En hij zei, neem hem alsjeblieft. Want hij had zelf nog niet heel veel ballen gehad. En uh, hij vond oh. het beter dat ik hem nam. Dus, maar, de, ja, ma ik maar dat bespreek je dan tijdens de wedstrijd? Ja, toen het moment daar was. Toen liep ik naar hem toe. En toen zorgde hij even contact. En toen zei hij tegen mij, neem jij maar. En, uh, ja, toen heb ik even een momentje voor mezelf genomen. En, en maar, maar het, was, het was namelijk eigenlijk de week van de gemiste penalty's? Ronaldo miste de penalty, Messi miste, miste de penalty. En dan ga jij in Twente bij je club waar je vorig jaar nog voor nog, nog, nog verspeelde uh, Daar neem jij die penalty. Dat is toch wel ja, heftig? Ja, dat, ja, dan leg je jezelf wel veel druk op de schouders. Dat, dat besef ik ook wel. Alleen uh, ja, ik vond wel dat ik de verantwoordelijkheid moest nemen om dan ook hm. toch de penalty te nemen. En... Uh, en... Ja, vandaar dat ik het toch gedaan heb. Ja, en heb je, dan neem je op een gegeven moment de penalty. En dan, ik was in een stadion en ik ging echt helemaal uit mijn dak. Vanaf ja. voordat je überhaupt de, überhaupt de penalty genomen had. Want er was een lawaai in het stadion. Dat was niet normaal. Iedereen zat, zat, zat te sluiten. En dat, dat moet je gewoon meegekregen hebben. Ja, absoluut. Ik bedoel, als je dat niet mee heeft gekregen, dan, dan krijg je heel weinig mee. <laughs> het was een helske, uh, helske uh, kabaal, maar. Uh, ja, als speler ben je wel. Ik bedoel, dat heeft iedere sport, denk ik. Als een moment heel belangrijk is, dan kan iedereen nog zo'n keer gaan. Maar dan kun je daarvan afsluiten. Dus, eh, uh, natuurlijk merk je het, maar ik was zo gefocust en zo geconcentreerd op, op het nemen van die penalty. Het enige wat ik dacht was, die hoek, daar, laag. En ja. zo hard mogelijk. En dan komt ook nog die, die uh, Tindalli, die komt eventjes uh, bij je langs. En, en wat, ja. zei hij nou wat zei hij nou eigenlijk tegen je? Hij zei tegen mij, linkerhoekje. Linkerhoekje? Ja. Nou, en, en dan dacht je, nou, dat, dat, ga ik, dat ga ik dan ook maar doen. Maar wat... Ja, nou, ik had van tevoren natuurlijk mijn keuze gemaakt. En dat was inderdaad de linkerhoek en, uh, voor de keeper dan. En, uh, ja, daar schoot ik hem ook in. En bedoel, als je een keuze maakt, dan moet je je niet meer, uh, niet meer veranderen. Want uh, als je dat gaat doen, dan, uh, dan, ja. Ja, dat is, dan gaat het zeker fout. Want je, wat je zei ook achteraf van dat je normaal gesproken nooit kiest van tevoren. Dat je echt op een nee, moment... Klopt, ik, waar, nee, dus nee, heb ik... je wel een klein beetje... Van, van, van, van, uh, heb je wel een andere voorbereiding gedaan dan dat je normaal gesproken deed? Absoluut. Ja, nee, dat, dat heeft ermee te maken omdat ik natuurlijk zo lang met Twente heb gespeeld en zoveel penalties heb geschoten ook op deze keeper. En uh, ja. ja, als je dan altijd wacht en ja, de keeper uh, weet dat. En, en en die maakt geen beweging. Dan ja. wordt het wat lastiger. En, uh, ja. Dus vandaar dat ik deze keer had besloten om het begin toch iets in te houden en daarna door te lopen en niet meer te wachten op de keeper. Ja. En, uh, dus de penalty was anders. Alleen uh, ja, had ik wel zoveel vertrouwen uh, daarin. En, uh, ja. Ja, gelukkig was hij hard genoeg, dus ja. uh, viel hij binnen. Ja, want, want dat, is, dat is toch eigenlijk de ultieme moment, hè? Dat je, daar, dat je weet dat je naar na die bal moet gaan... en dat, dat het stadion fluit, dat je, dat, iedereen, dat, dat, je, dat je weet van... als ik hem schiet, als ik hem raak schiet... dan, dan, dan, dan, dan zijn we gewoon kampioen. Ja, er ja. kan toch geen spannender moment zijn... dan een penalty nemen op zo'n moment... Nou, dit was wel een van de, de spannendste momenten waarop ik een penalty heb genomen. Dat klopt wel. Maar ik bedoel, als je in de Champions League finale staat, denk ik, en je ja. moet de beslissende bal nemen om binnen ja. te schieten, en je weet dat je dan die beker hebt. Ik denk dat er daar nog iets meer druk op staat. Alleen, uh, ja, hier stond ook wel aardig wat druk op. En ik, het verbaasde me eigenlijk dat ik me eigenlijk helemaal geen zorgen maakte. en ja. uh, Dat ik redelijk rustig was. Geniet je daarvan, op zo'n moment? Ja, dit zijn wel de mooiste, mooiste momenten eigenlijk. Toch wel, de beslissende momenten, de... De momenten dat het moet, zeg maar, dan, uh, dan ben ik vaak wel op mijn best. En uh, dan kan ik me heel goed focussen en concentreren op, die, op, op dat moment, zeg maar. En ja. ja, dat ging me nu ook goed af. Dus ja, ik, ik, ja, dat zijn wel de momenten waar je het meest van geniet. Maar okay. je, je durft ze niet echt vol uit te juichen had ik het idee. Nee, maar ik had van tevoren natuurlijk aangegeven dat uh, het is mijn oude club, ik heb daar drie ja. jaar gevoelbald. Ik, ja. uh, ik heb daar prijzen gewonnen. Ik vond dat uh, wel respect. Uh, respect naar het ja. seizoen en de mensen daar om, om niet te juichen. En dat heb ik niet gedaan. Nee. Oké. Okay. Hey, maar is het ook. Uh, de eerste helft van het. van de zoen ging eigenlijk helemaal niet zo heel erg soepeltjes bij, uh, bij Ajax. Heeft dat nou ja, eigenlijk. Uh, heeft dat. Uh, heeft dat nog. Uh, nog invloed op jou gehad? Want nu gaat het in één keer wel een stuk beter ja. worden. Uh, hoe, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Uh, ja, ik bedoel. Op een gegeven moment. Je weet wat voor pad je wil bewandelen. Zeg maar. Je, je, hebt, je, hebt, je hebt. een doel voor ogen. En. Ja, je weet altijd dat dat met ups en downs gaat. Dus dat, dat er altijd momenten zullen zijn dat het minder is. En uh, ja, dan blijf je je toch nog focussen op, op, op, op dat doel. En ja, dan, je weet dat het op het moment toch een keertje moet omslaan. En dat is voor ons ook gebeurd. Ja. En uh, je ziet dat we altijd hetzelfde zijn blijven doen, ook met voetballen. Ja. En ja, dat werkt nu zijn vrucht af. En uh, vandaar dat we er nu zo riant voor staan dat ze normaal gesproken de kampioenschap uh, binnen hebben. Ja, maar is het niet heel moeilijk om dan voor jezelf rustig te blijven? Uh, vanwege al de commentaren die ja? zat, je? Uh, ja, dit, dit, je hebt had bedoel je? Ja, je hebt wel eens momenten dat je denkt van jongens, uh, hè, dit slaat nergens op, het gaat te ver. Ja. Maar ja, dan denk je ook okay, weer, dan ga je weer naar huis en dan kom je weer thuis en dan kom je bij je vrouw en je komt bij je dochter. En dan denk je van, ach, ja. uiteindelijk is het ook maar werken. Ja, het is ook voetbal. En, uh, ja. Het belangrijkste is toch thuis. Nou, dat is hartstikke mooi. Want dat is dan, is dan voor jezelf privé, hè? Of, of, of, of je eigen kritiek. Maar is het, ook, het is ongelooflijk knap dat eigenlijk Ajax dit jaar gewoon kampioen wordt. Want er zijn zoveel, zoveel onrust is er geweest bij Ajax. En eigenlijk heeft het team daar weinig, weinig, weinig last van gehad. Als je kijkt naar alle, alle, alle commotie rondom Kruif en, en, en ja. Vergaal. Hoe hebben jullie daar als, als spelersgroep vanaf kunnen sluiten? Um, ja, we hebben toch een, beetje, uh, uh, uh, ja, toch een beetje gedacht van, wij zijn met iets bezig. Uh, als het alstel, we hebben geen invloed uh, op, op de mensen hierboven. Wij kunnen er toch niks van aan veranderen of... Uh, of zorgen dat het rustiger wordt of dat het beter wordt. Ja. Dus laten wij ons nou gewoon richten op wat wel belangrijk is voor ons. En dat is het winnen van de kampioenschap. En uh, ja, dat hebben we met z'n allen gedaan. En de, de, dan hoef je niet, hoef je geen zorgen te maken over wat boven je gebeurt. Nee, hey, maar morgen ja. is, is het in ieder geval de dag hè? Morgen. Want, want jij ja, gaat morgen gaan, ga je gewoon die schaal krijgen. En uh, hoe ga je er morgen vieren? Ja, er staat natuurlijk wel een planning, hè. Een backup planning van uh, als het morgen gebeurt dan uh, dan uh, dan gaan we het zo en zo doen. Ja, wat de bedoeling is uh, wat ik nu heb begrepen is dat we morgen toch een momentje gaan pakken als we de schaal winnen. Dat we, dat we een momentje met het team hebben, met, met de, met met de vrouwen erbij. En, mm. wat vrienden, daar hebben we een moment voor. En dan de dag daarna zal dan normaal gesproken de huldiging zijn. Heeft, heeft het, iedereen wel een vrouw bij Ajax? Willemijn. Nee, ja. Willemijn. Ik hoor Theo nu al, al drie keer iets over zijn vrouw zeggen. Je zou maar een van de spelers zijn die geen vrouw heeft. Dus sta je daar je eentje? Nou, dan mag Willemijn meenemen. Ja, maar je mag <laughs> ook wat vrienden meenemen. Oh, dat dus, mag uh, ook. Misschien... Ja, ja, ja. Willemijn, Willemijn wil zich graag aanmelden. Bij ja, nee, ik bedoel daar helemaal niks mee. jammer dat je dan op de radio bent, hè? niet op tv. Je kan naar de webcam kijken, Theo. Helemaal goed, Willem. Willem. Okay, nou, dat dan dat ga ik dat even doen. Dat do <laughs> moet je doen. Hey, Theo, en even tot slot. Erben vraagt zich af wanneer je nou misschien... dat hij je toch kan overhalen om naar FC Zolle te komen. Ja, We zijn zwaar in onderhandeling. We zijn in onderhandeling en uh, het gaat de goede kant op. Ja, Ik geef niks maar, toe, hè, Theo. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik, ik zal misschien een beetje toe, uh, toegeven ja. dan. En uh, Nee, het ja, werkt bij een fantastische club. En uh, er werken een paar fantastische mensen die ik ken. Ja. Dus uh, ja, het ah. is een leuke club. spelen alleen op kunstgras, dus uh, <laughs> dat is wat minder. Uh, maar hij is in ieder geval volgend jaar van harte welkom. Waarschijnlijk gewoon bij Ajax. Want je speelt volgend jaar toch gewoon bij Ajax? Of, of niet Theo? Ja, die kans is gewoon het grootste. natuurlijk. Ik sta daar nog onder contract. We gaan volgens de Champions League in. Als, uh, uh, uh, dus uh, waarom zou ik dan... Uh, om zou ik dan vertrekken? Dat zal alleen gebeuren als de, als de trainer tegen mij zegt van... Nou Theo, ja, we hebben je niet nodig of uh, uh, we gaan het natuurlijk anders doen. Maar anders uh, ga ik ervan uit dat ik volgende jaar gewoon bij ik nou. En morgen kampioen. Ach, dat zijn jullie natuurlijk al lang. Maar ja. morgen officieel dan. Ja. Theo, een hele ja, mooie wedstrijd dankjewel. morgen zou ik zeggen. En vier ze. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Theo, Gaat lukken. Theo Jansen, dank. Erwin, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week in de okay. Exit Holland Exit Holland, dan natuurlijk mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Elske Schouten, die woont in Indonesië. En wie wonen er nog meer in Indonesië? Hitler. Tenminste, volgens sommige Indonesiërs. Elske, goedenavond. Goedenavond, hoor. Ja, wat is dat voor een raar verhaal? Ja, dat is een verhaal van dokter-ingenieur Surio Guritno. Een van de dokter hier die beweert dat Hitler helemaal niet zelfmoord heeft gepleegd. maar destijds gevlucht is naar het Indonesische eiland Sumbawa. Nou, daar zou hij rustig verder hebben geleefd, getrouwd zijn met een Indonesisch meisje, bekeerd zijn tot de islam en in 1970 vredig zijn gestorven met als laatste woorden Allah is groot. Ja, en dit, is, uh, dit staat in een boek. En dat boek dat ligt gewoon bij jullie in Indonesië in de winkels. Ja, in uh, dikke stapels ook bij de belangrijkste boekhandel hier. En uh, het is maar een dun boekje, hoor, maar het staat ook vol bewijzen. Want er zijn ook heel veel foto's van deze dokter Poch, zoals hij zichzelf noemde. D dat, is, uh, dat is dan Hitler, dokter Poch. Ik vind Hitler, dat Poch. die foto's niet heel erg lijken, maar goed. En dokter Poch is dan Hitler? Dokter Poch is dan Hitler, ja. ja. ja. Maar die foto's lijken dus niet, maar goed, het staat wel allemaal in het boek. Dat ligt daar in de winkel. En geloven heel veel Indonesiërs dat ook? Nou, mensen die uh, geloven dat best wel, ja. Want mensen weten hier niet ontzettend veel van het uh, Derde Rijk natuurlijk. Het is niet iets wat hier heel erg belangrijk is op school, zoals bij ons. Mm -hmm. Dus eigenlijk kun je mensen hier bijna alles wijsmaken over die tijd. Maar wat ik begreep, er liggen ook heel veel spullen in de winkel met, met, met swastika's, met nazi-symbolen. Ja, dat is uh, niet iets waar men hier uh, over overstuikelt, uh, zoals bij ons. Ik uh, schrok er zelf eigenlijk een beetje van uh, als ik ga winkelen in uh, een chique winkelcentrum hier bij mij in de buurt. Dan mm -hmm. heb je daar gewoon een winkel met allerlei vlaggen en kleding en accessoires. Nou, ja, je kunt daar de Amerikaanse vlag kopen, maar ja, dus ook een enorme vlag met een uh, hakenkruis erop, mm. SS-uniformen of allemaal stickersjes en hangertjes met een swastika. Best confronterend eigenlijk, als je uit Europa komt. Maar ik vraag me af, wie koopt dat dan? Nou, dat heb ik dus gevraagd. Ik dacht, ik moet het toch uh, eens weten. En toen ben ik eventjes gaan kletsen met de winkelbediende daar. En die zei, nou, dat zijn vaak jongeren, vaak tieners. Mensen die in een uh, beentje spelen of zo. Een beetje stoerige types. Ja. Ja. En die vinden dat dan uh, een mooi symbool. En die vinden dat uh, ja, spannend staan. Ja, ja. En af en toe komen ook echt van die... Uh, ...antisemitische types die hem dan uh, ook hele verhalen gingen vertellen... Uh, ...over dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden en zo. Dus die heb je er ook tussen zitten. Maar die, zeg maar, die tieners die dan uh, in een bandje zitten en die, weet ik veel, een shirt of een vlag of, of een button kopen... ...die weten wel waar het voor staat? Nou, ik denk een beetje half-half. Veel mensen hier zeggen bijvoorbeeld, als je praat over Hitler... Zeg... Oh ja, ja. ja, dat was zo'n uh, sterke leider in Europa. Ja, je vraagt je af ja. hoe ze daar in vredesnaam aan komen. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen, Oké, okay, de, de Indonesiërs weten het allemaal niet zo goed... maar er komen daar ook toeristen, Westerse toeristen. Die hebben er misschien wel moeite mee. Ja, ik uh, begreep ook uh, van die jongen in de winkel... dat hij uh, wel eens bestormd was door een woedende Duitser. Die is van dit kan toch niet... Hij zegt sowieso, als er uh, mensen klagen in zijn winkel, dan zijn het eigenlijk altijd buitenlanders. Of Indonesische vrouwen die met een buitenlander zijn getrouwd. Ja, ja, maar goed, De, ze halen die spullen in ieder geval niet weg. Nee, nee ja. want het verkoopt goed. En uh, op een gegeven moment had die Duitser dus geklaagd en toen uh, ging hij naar zijn baas toe. En die zei van, uh, nou uh, laat lekker hangen, want iemand gaat het wel kopen. En uh, dat heeft hij gedaan en dat was ook zo. Goed, nou ja, veel symbolen dus te vinden in Indonesië uh, van de Tweede Wereldoorlog. En Hitler zou daar dus naartoe verhuisd zijn in 1970. Vredig zijn overleden. Volgens een boek in de boekhandel daar in Indonesië. Elske Schouten, dankjewel. Geen dank. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Lieselot Thomas. President Obama is in Afghanistan aangekomen voor een verrassingsbezoek. Het bezoek van Obama komt precies een jaar na de liquidatie van Osama Bin Laden door Amerikaanse commando's. Tijdens het bezoek zal Obama verdragen tekenen met de Afghaanse president Karzai... over de voortzetting van de hulp aan Afghanistan na 2014 als de Amerikaanse militaire missie eindigt.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 Ja, je hoorde het Lieselop net zeggen, um, het was in het nieuws vandaag, het is net in het nieuws, het nieuwe PVV's, of nou ja, nieuw, in ieder geval heeft hij het net uitgesproken, Wilders in Amerika, namelijk Nederland weg uit de EU. Correspondent Elke Bos van Roosentaal, die is daar en die volgt het allemaal, het bezoek van Wilders aan Amerika. Elke, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat, dat heeft hij net tegen jou gezegd hè, eigenlijk, letterlijk. Ja, een uurtje geleden, hij zit vanavond uh, Wilders bij Fox News, hè, bekende conservatieve nieuwscentrum hier. Dat is gisteravond al opgenomen en daarin uh, ligt hij dat ook een beetje toe. En uh, ja tegenover ons uh, zei hij dat nog iets steviger Nederland moet uit de Europese Unie. Nou wie weet hoe Wilder over Brussel denkt zal dat niet heel erg verbazen. En dat standpunt, die eis, wordt ook de kern van het uh, verkiezingsprogramma ja. van de PVV... voor de verkiezing op 12 september. Ja, want hij heeft natuurlijk wel eerder gezegd Nederland weg uit de euro... maar dit Nederland weg uit de EU, zo letterlijk, uh, dat, dat horen we nu voor het eerst. Um, nou is ja. dat in Nederland is dat nieuws en is meteen in alle journaals... maar ik denk dat ze in de meer denken, ja het zal wel. Nee hoor, dat haalt hier inderdaad de, de pers niet. Dat we zeggen misschien morgen dat het in een krant staat. Er is natuurlijk ook voor de val van het Nederlands kabinet en voor de stabiliteit... Uh, ...van de Europese Unie en alles wat daarmee samenhangt... Um, is, ...is natuurlijk veel aandacht, de begrotingstekorten... ...ja, en dus haalt Wilders hier ook wel de krant... ...als hij de stekker uit het kabinet trekt... ...en misschien dat morgen ergens te lezen valt... ...dat hij nu ook uit de Europese Unie wil... Uh, ...tegelijkertijd, nee, het bezoek van Wilders aan Amerika... Hij ...is in Nederland nieuws, de presentatie van het boek... ...hij doet hier ook veel interviews... ...onder meer dus, uh, onder meer dus bij de pers van van Fox... ...maar nee, om, als ik hier op straat in New York aan mensen vraag... ...wie is Geert Wilders... Zullen de mensen het echt niet weten? Nee. nee, want hij is daar natuurlijk voor de presentatie van zijn boek... Hè? Marked for Death, leuke titel, uh, over de islamitisering ja. van de wereld. Daar gaat het over. Dat is natuurlijk een beetje ja, eigenlijk het oude speerpunt van de PVV. Um, nou werd hij voorheen, vorig jaar nog, met, uh, stond hij daar op Ground Zero... tegen die moskee te, te ageren. En toen had hij heel veel aandacht. Maar inmiddels is dat tegen de islamisering... is toch in Amerika ook al wat minder dat, dat punt... Ja, de strijd, de islamisering, inderdaad, wat hij dat noemt. Uh, jij neemt het keurig over, maar hier is dat niet een hele uh, uh, uh, ingepakte term, laat ik het zo zeggen. Uh, nee, dat leeft hier niet meer heel erg zo. Net als ook in Nederland, denk ik, uh, is men vooral bezig met banen, met de economie, niet zozeer met de islam. Anderhalf jaar geleden was het inderdaad die toespraak op Ground Zero. Daar was Wilders, daar trok je publiek. Toen haalde dat ook echt niet de volpagina van de Amerikaanse kranten. Ja, en het blijft een beetje een... Een relatief kleine groep Amerikanen die hem steunt. Wel een fanatieke groep. Goedemorgen, mm -hmm. ze hebben ook veel geld. Maar ja, het blijft een beetje uh, te marge. En de meeste van deze mensen zijn ook te islamkritisch. Te, te rechts ook voor uh, ja, zeg maar het gemiddelde van de conservatieve beweging. Het gemiddelde van de Republikeinse Partij. Ja. Hoe wordt hij dus gezien daar? Want het is het dus maar eigenlijk een kleine groep uh, fanatieke aanhangers daar. Ik bedoel, is, hij, is hij de intellectueel, is hij de dorpsgek of iets ertussenin? Nee, bij zijn aanhangers is hij, nou uiteraard niet perfect. Bij zijn aanhangers is hij vooral de kampioen van het vrije woord, de voorvechter van het recht op uh, meningsuiting, vrije meningsuiting, dat hij alles eigenlijk maar mag zeggen. Dat hij ooit in uh, Groot-Brittannië, toegang tot het land werd, ontzegd. Dat er een proces in Nederland tegen hem is gevoerd, dat hij met bodyguards voor het leven moet. Ja, dat is waarom ze hem vooral zo op gild reizen. En natuurlijk ook vanwege zijn kritiek op de islam. Alleen het verschil is wel dat Wilders zegt. Een gematigde islam bestaat eigenlijk niet. En dat zijn de meeste van zijn vrienden, zelfs hier, niet met hem eens. Die, die maken zich net zoveel zorgen over de islam. Maar die hebben het dan over de politiek de islam. En te zeggen, ja, er is wel een gematigde islam. Hij wordt alleen langzaam onder de voet gelopen door de radicalen. Dus Wilders is radicaler dan zijn vriendjes daar? Wilders is, um, is kritischer over de islam nog, inderdaad. dan de meeste van zijn kiesverwanten hier. Ja, dat is wel opvallend. Dat is inderdaad zo. Je zit heel tijd op je telefoon te toetsen, Elko. Of niet? Ik dacht dat jij dat was. <laughs> nee, dat was ik niet. Nee. Uh, ik hoor het wel, maar ik ben er van niks uh, van Misschien worden we, met... we, worden we afgeluisterd. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Wilders ja. Nou ja, is daar dus uh, hij heeft een interview gedaan bij Fox. Uh, gaat hij nog een, uh, verder nog een hele tournee maken? Ja, hij, hij is nog in uh, een aantal andere plekken in Amerika. De komende dagen dat doet in totaal over tussen de 20 en de 30 interviews. Heel veel radiostations. Dat is hier ook enorm populair. Talk radio. Uh, hij praat nog met een aantal blogs en met een of twee kranten. En het hoogste punt voor hem is, denk ik, inderdaad het interview met Fox News. Dat uh, komende nacht wordt uitgezonden. Want daar kijken echt heel veel mensen naar. En je hebt het al gezien, of niet? Ik heb het nog niet gezien. Nee, nee. nee. hij de... heeft er een beetje over verteld. Maar... maar goed, kijk, de meeste van zijn standpunten, laten we eerlijk zijn, die kennen we wel. Ook dat boek, dat is mooi vertaald naar het Engels. Maar voor het Nederlands publiek staat er niet heel veel nieuws in. Nee, maar je gaat toch even kijken, neem ik aan, Ilko. Ik ga wel kijken, ja, <laughs> ja. Denk Ilko Bosveroze Taal vanuit Amerika, dankjewel. Zometeen onze man in Londen Michiel Willems en D66'er Boris van der Ham over de smerige burgemeestersverkiezingen in Londen. Finger. I follow rivers. Die wietpas die is vandaag in gebruik genomen in het zuiden van Nederland. Nou, voor toeristen is het dus nu veel moeilijker om aan wiet te komen. Wij denken graag even mee met al die Duitsers en Fransen op zoek naar een shotje. En er zijn gelukkig genoeg andere manieren om heel simpel om high te worden. In Amerika bijvoorbeeld is het nu een raasje om onder invloed te raken van handzeep. Erik Nome is de grote baas van Spuiten en Slikken bij Bienen. Erik, goedenavond. Hallo. Je weet alles van uh, huis, tuin en keuken. Drugs. Um, handzeep. Wat moet ik daarmee doen? Ja, nou ja, gewoon opdrinken is het meestal. Het is overigens niet zo'n enorme rage, hoor. Iedereen roept altijd meteen dat het iets een rage is, maar ik geloof dat het dat de afgelopen maanden zes Amerikanen uh, in een uh, eerste hulp terecht zijn gekomen vanwege uh, alcoholvergiftiging als gevolg van handzeep. Ja. Uh, maar je, je, je wordt er dus wel high van ofzo, of zo? Je... Nee, helemaal niet. Je wordt er wel dronken van. Het is gewoon ah. een hele slappe, laffe manier om ook mensen onder de 16 of 18 jaar uh, aan een, een pintje te helpen. En daar zit dus alcohol in. Ja, natuurlijk. Ja, desinfecterend. Ja. Nou, dat kan dus. Dat lijkt me vrij smerig. Maar het kan ook uh, iets lekkerder lijkt mij met hoesdrank. Ja, nou dat is ietsje lekkerder inderdaad. Met name omdat er vaak wat suiker in zit en dus drink je het wat makkelijker naar binnen. Maar het, het, het allerbeste van uh, hoesdrank is nog wel dat uh, het ook in Nederland uh, gewoon op de markt is. Uh, uh, met daarin de stof dextrometrofan. Ah. En dextrometrofan dat is niet alleen heel goed voor de keel, maar als je daar heel veel van neemt. En dat ja. ik ook echt heel veel, dan krijg je er ook een heel... Ja, wollig, warm, gezellig, emabel, misschien zelfs ecstasy-achtige, liefstalige uh, uh, ja, gevoel van. En hoeveel, is heel liter, hoeveel liter moet je dan achterover klokken? Nou, je moet geen hoestdrank nemen. Het allerhandigste is van die, uh, van die, van die hoestpillen. Uh, ja? Uh, ook van een het Darolands op de markt brengt. En uh, die zijn allemaal in principe die pilletjes. Daar zitten weer hele kleine andere pilletjes in. En dat zorgt ervoor dat het heel langzaam wordt opgenomen. Ik heb er van dus... vandaag nog drie op. Is dat al Nou. Uh, nou, dat heb je voor mij te weinig. Want je moet ze echt verpulveren. Okay. Zodat die, uh, die vertraging, vertragingswerking verdwijnt. En dan moet je toch wel een pakje of drie uh, naar binnen happen met een uh, grote eetlepel. <lacht> en dan... Uh, dus, nee, Per nee. ongeluk zal dat niemand overkomen. Dus ik denk dat je nog redelijk veilig achter je microfoon zit. En dan nog de noodmuskaat. Ja, dat ook de noodmuskaat, nog nooit verhoord. Dat is een hele klassieke. Dan uh, moet je één of twee noodmuskaatnoten nemen die je uh, uh, fijn uh, raspen. Ja. En dan heb je als het goed is een, een flinke grote eetlepel. En dan heb je ongeveer 50% kans dat je daar heel gelukkig van wordt. En 50% kans dat je de rest van de avond. ...met je hoofd in het toiletpot hangt. <laughs> het, is een, het is een drug met een risico... ...wat direct een groot risico is. Ja, en, maar, en wat is het goede effect? Nou ja, als met de meeste drugs... Hè, ...dat je je heel aangenaam voelt... ...dat je in, in sommige gevallen zelfs een klein beetje speedy wordt... Okay. Uh, ...dat je sneller reageert... ...en die snelle reactie kan onder andere... ...een hele snelle sprint richting het toilet zijn. Nou, muskaat dus, hoesdrank... ...of lekker gewoon een flesje uh, badzeep... Uh, Zou ik lekker handzeep... Wat is, ja. jouw, wat is jouw favoriet van die drie, Erik? Uh, nou, dan zou ik toch gaan voor de, uh, de hoessiroop. Ja. De, de hoespillen, ja. Dat heb ik ook ooit meegemaakt. En uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik uh, toen de tijd op de redactie zat... en uh, er was een hele grote lichtbak... Waar je normaal dia's op bekeek. En ik heb geloof ik voor mij een kwartier voor die lichtbak gezeten. Met mijn handen er zo op. En terwijl ik tegen mijn collega-redacteur zei... Dit is wel het, de allerwarmste, lieflijkste dia-bak die ik ooit <lacht> ben tegengekomen. En zo zitten de meeste mensen erbij bij BNN. Erik Nomen, dankjewel. je wel. Graag gedaan. Willemijn Veenhoven. Ja, iets heel anders dan. Het wordt de strijd tussen de rat en het konijn genoemd. De burgemeestersverkiezingen van donderdag in Londen. De twee belangrijkste kandidaten die houden smeercampagnes en die schelden elkaar de huid vol. Wij vragen ons af hoe smerig zijn die verkiezingen. Michiel Willems is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. En de gekozen burgemeester is natuurlijk al jarenlang een speerpunt van D66. In april is, jongsleden, is het voorstel weer uit de kast gehaald. Zit d er Boris van der Ham heel hard te genieten van die verkiezing in Londen. Boris, goedenavond. goedenavond. Michiel, eerst even naar jou. Um, er doen uh, zeven kandidaten mee in Londen. Maar eigenlijk gaat het alleen maar tussen Ken Livingstone de rat en Boris Johnson het konijn. Uh, beschrijf ze even kort als je wil. Ja, inderdaad. Uiteindelijk komt het alleen op die twee kandidaten neer. Uh, ze zijn nogal heel erg verschillend eigenlijk. Want Boris Johnson is Tory, conservative, echt een posh boy uit een hele goede achtergrond. Zat overigens samen met David Cameron, hè, de huidige minister-president in Oxford. Hij komt er een beetje verstrooid over vanwege zijn kapsel, zijn witte haar, daarom heet hij ook het konijn. Ja. Hij is echt een showman, redelijk recht voor zijn raad. En uh, daar tegenover staat dan Ken Livingston. En dat is een hele meer gelikte, charmante, rustige, weloverwogen politicus. Heel erg links, komt ook aan een hele linkse uh, achtergrond. Hij is ook in het verleden heel vaak bekritiseerd over allerlei uh, uh, relaties of uh, uh, verbanden die hij had met bijvoorbeeld Hugo Chavez van mm -hmm. Venezuela. van voormalige. rode Ken, wordt hij ook wel genoemd. Ja, daarom wordt hij Red genoemd, ja. inderdaad. Maar jij zegt links rustig, hij is ook uh, hard. Toch? Ja, hij staat bekend als of de rat. Inderdaad, ja. vanwege zijn politieke spelletjes en zijn slinkse manoeuvres die hij uh, regelmatig uithaalt. Het is iemand die uh, harde taal en uh, uh, belediging aan het adres van andere kandidaten niet goed. We beginnen even met een fragmentje van Boris Johnson. Dus de uh, showman, de Tory. Um, dat is uh, in een um, BBC-interview van Laatst. Luister even mee. I'm very proud that over the last uh, four years we've got more than miljoen pond in sponsorship that I've raised for this city. Fifty million for the bikes, 36 six uh, for the cable car. You've got to get this on the air. Come on. This is the most important thing. Stuff Donovan is <laughs> Ja. Johnson die reageert hier op het commentaar van BBC journalist Tim Donovan... Eh, dat hij sponsorgeld zou hebben aangenomen van de omstreden News International. En hij zegt hier live op televisie dat hij Donovan die fucking bullshit in zijn reet kan steken. Toch? Zoiets. Michiel. Ja, daar komen we weer, ja, weer, ja. weer. Nou, Is dat niet de eerste keer dat hij uit zijn stof schiet? Hij heeft uh, Livingston ook wel uh, fucking, in dat geval ging dus rechtstreeks tegen Livingston, heeft hij fucking liar genoemd. En nou, wilden we het eens even hebben over de rest van die campagne? Want dit is dan even vanuit Johnson, maar jij zei net al, Livingston wordt ook wel de rat genoemd. Die heeft ook al wat hele wat smerige dingen op zich geweten, Ja, dat kun je wel zeggen. Nog bijvoorbeeld uh, onthulde Livingston een nieuwe poster. Echt, in de laatste dagen wilde hij nog een laatste push geven aan de campagne. En dat deed hij door uh, Boris Johnson en zowel David Cameron, dus de premier, af te schilderen als een blauwe alien. En daarmee wilde hij dus zeggen van, goh, je bent out of touch, je staan ver van de realiteit, je weet niet eens van de pak op, je weet niet wat een gewone man doormaakt. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een campagnefilmpje gemaakt um, vorige maand, uh, waarin zogenaamd normale, gewone Londenaren vertelden wat ze van hun held vonden. Overigens bij de lounge van dat filmpje schoot Livingston helemaal vol... die barst in tranen uit, die was zo ontroerd. En toen bleek later dat het allemaal ingehuurde acteurs waren. Ja, grappig. Ja. En dus ook de hele stad vol met posters, wat je zei, met aliens. De hele heel Londen hing daar vol mee. Ja, in de metro, op straat. Ja. Je ziet allerlei verschillende posters. En uh, elke kandidaat, ook aan de kant van Johnson... Probeert de ander toch in een kwaad daglicht te stellen. De bijnaam Red Can bijvoorbeeld komt duidelijk natuurlijk van het Tory-kamp. Van goh, met Red Can ga je het en onder. Met Red gaan de schulden omhoog. Met Red Can zijn je financiën niet veilig. Dus elke kandidaat heeft allerlei belangen. Die zijn natuurlijk graag onder het voetlicht. liggen. Boris, jij als natuurlijk vervent voorstander van de gekozen burgemeester... zit jij verlekker te kijken naar Londen, naar die verkiezingen? Nou, weet je, uh, het is gewoon een verkiezing. En uh, in Engeland zijn de politieke mores uh, alweer een beetje anders dan die in Nederland. Het gaat er veel ruwer sowieso aan toe, ook bij landelijke verkiezingen. Hè. Dus een paar jaar geleden, toen uh, Tony Blair opkwam... weet ik nog wel, daar was ik in Londen en in andere delen van Engeland... en dan zag je een demonische foto van, uh, van Tony Blair met echt duivelsoze ogen. En dan mm -hmm. stond dan onder uh, New Labour, New Danger. Dus dat is wel, ja, het is toch een beetje een hardere manier van campagne voeren dan in Nederland. En dat zal je dan dus ook terugvinden in Londen en dat is ook nog eens een beetje een grote stad. Dus dat is allemaal wat ruwer en rauwer. Dus ja, het is een andere politieke cultuur, een beetje scherper. Maar geniet je ervan? Nou, het is interessant. Het is interessant. Sommige dingen eh, ben ik wel jaloers op. Hè? Want dus je ziet daar natuurlijk wel heel duidelijk dat je een, een winnaar hebt. Hè? Als Boris Johnson of Ken Livingstone wint, dan is hij ook echt de burgemeester en dan hoeft hij niet een coalitie te sluiten en dat soort zaken. Dan is hij ook echt de burgemeester. Dat vind ik wel helderder. Ja. Die keuze. Maar ja, sommige andere. Dingen Waarin de mensen ook eigenlijk uh, voor van alles uitmaken. En, en grove taal, dat vind ik in Nederland niks, maar dat vind ik daar ook niks. Maar stel, stel voor: jullie krijgen je zin, we krijgen jullie gekozen burgemeester. Krijgen wij dan ook dit soort Londense tafereelen hier? Ja, dat is een beetje afhankelijk van wie de kandidaat is natuurlijk. Ja, ja, maar het, en, wordt en natuurlijk de... het wordt natuurlijk op het hart van de snede gespeeld als je gekozen ja, dat is worden. Maar dat is ook bij Tweede Kamerverkiezingen toch. Hè. Bedoel, bij de Tweede Kamerverkiezingen zal ook de ja, ene partij het over de echt andere partij... is man tegen man. Dat is toch weer wat, ja. nog wat harder. Of ja, dat, vrouw dat, tegen vrouw. vrouw. Ja. Ja. Onderschatte vrouwen niet, wou ik zeggen. Nee. Margaret Thatcher <laughs> kon er ook vroeger wat van ja. in Engeland. Hè. Met uh, grof taalgebruik en flinke uh, uitdelen. Dus met andere woorden, ja, dat is een beetje afhankelijk van wie de kandidaat is. Het is wel zo dat de belangen natuurlijk groter zijn. Hè, omdat je weet dat de een of de ander wint dus uh, ja, de winner takes it all. Dat is het systeem daar. Zo'n zo systeem hebben wij niet in Nederland. En dat zal dus altijd, zo'n zo systeem, zal altijd een wat appasserende werking hebben op een, op een campagne. Mm. Uh, Michiel, de burgemeesterverkiezingen daar zijn sinds 2004, geloof ik? 2008? Ja, nou oh, ja nee, dat klopt. sinds 2004, 2004 uh, Ken dus... was de eerste burgemeester, dus die hoopt nu weer terug te komen. En vier jaar geleden werd Boris dan uh, verkozen. Ja, maar hoe, hoe kijken de Londenaren daar tegenaan? Want het is voor hun ook vrij nieuw dus. Nou, ze zijn inmiddels ze hebben een paar verkiezingen gehad. En het is een beetje wat, de, wat Boris, deze Boris bij jou in de studio net zei. Boris zonder uh, haar, ja. <laughs> ja, zonder wit haar, <laughs> ja, geen dus, konijn. Nee. Die, uh, die zijn inderdaad al van, god, het gaat er harder aan toe, het is veel meer op de man. Ik bedoel, het is, je moet ook wel rekening houden, het is een iets grotere stad. Hè. Het Europa is Europa's grootste stad, een van de financiële centra in de wereld. Dus budgetten zijn wat groter, PR-firma's worden ingezet, reclamebureaus worden gebruikt. Uh, zoiets als de zendtijd voor politieke partijen... zoals je dat in Nederland hebt, ja. een paar minuten... ja, dat zou hier niet meer helemaal werken. Mensen willen het hier wat slinkser, wat commerciëler. Het moet wat sneller. En uh, dan wordt het dus ook heel snel ja. persoonlijker. Maar je krijgt natuurlijk ook, dat is een veelgehoord argument... dat uh, mensen toch een beetje tegen elkaar gaan opbieden. Die Livingstone heeft geloof ik al beloofd... dat hij openbaar vervoer enorm gaat uh, verlagen in prijs. Er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, dat belooft hij nou wel. Maar dat kan hij helemaal niet waarmaken. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, wat dat betreft heeft met name Livingston allemaal dingen gezegd. Waarvan zelfs mensen aan de linkerkant, aan de linkervleugel, dus bijvoorbeeld de krant The Guardian. het zeiden van ja dat kan helemaal niet. Je kunt niet de Oysterkaart en de transportprijzen van de Londense metro... de London Underground met 10% verlagen. Want dan gaat het hele systeem, het systeem ja. ongeveer failliet. En je kunt niet nog een keer 3000 extra agenten uh, de straat op sturen... als dat soort beslissingen in Westminster... het binnenhof van Groot-Brittannië worden genomen. Daar gaat de burgemeester van Londen niet over. Dus wat dat betreft heeft hij zich daar wel in een moeilijk pakket uh, begeven. Ja, Boris, dat kunnen wij natuurlijk dan ook krijgen... Loze ja, beloftes. Ja, maar dat hebben we toch ook bij elke verkiezing? In Nederland heb je ook bij Tweede Kamerverkiezingen. waar allerlei partijen dingen beloven. Van je weet van, nou kan dat wel in tijden van crisis? En het feit maar dat. Ja, doen jullie dat ook? Nou, nee, wij hopen dat natuurlijk niet te doen. Maar we zullen natuurlijk wel, als wij andere partijen daarvan betichten... daarop aanspreken, en als andere partijen ons daarvan betichten... zullen ze dat ook laten zeggen. Dus wat wij nu over Ken Livingstone zeggen... Hè, Red Ken, Ken, echt een socialist van de oude stempel... ja, dat is natuurlijk wel... De, als hij dat soort beloftes doet, dan past dat natuurlijk wel heel erg in het patroon... en in het beeld wat zijn tegenstander van hem wil schetsen. Dus met andere woorden, ja, in zo'n campagne worden natuurlijk ook dat soort beloftes ontleed. En wordt er ook gezegd, ja, maar hij, hij is al een keertje niet herkozen... Hè, dat is inderdaad vier jaar geleden gebeurd. Toen is Boris Johnson gekozen. Dus dat, dat is het zelfreinigend proces van de democratie. Als iemand iets belooft dat niet waar maakt... dan is de kans dat hij daarna weer herkozen wordt kleiner. Die Boris Johnson heeft een aantal dingen goed, goed gedaan. Ook een aantal dingen slecht gedaan. Ja, en daar kan hij zich nu voor verantwoorden. En dat vind ik wel het voordeel van dat systeem. Um, van ja, Iemand kan iets beloven, maar na vier jaar kan je hem ook ergens op afrekenen. Dat kan in de Nederlandse politiek heel, heel lastig. Want iedereen wijst steeds naar de coalitiepartner. Maar daar zijn ze echt zelf verantwoordelijk. Nog even over wat voor soort types het zijn. Want het zijn alle twee Livingstone en, en Johnson, hele flamboyante types, uitgesproken. Um, is dat belangrijk voor een stad? Ja, absoluut. Als je het aan mij vraagt, uh, zeker. Ik bedoel, uh, bij zo'n directe verkiezing, ik zat net wel ik, jouw Boris hoorden, zeg maar, uh, even te denken van, goh, iemand zoals Aleid Wolse in Utrecht, ja, of iemand dat zoals Kimbrandt Haarsmaar Buurme, die zouden het, denk ik, nooit gehaald hebben in een verkiezing zoals deze. Je hebt wel een beetje charisma nodig. Het zijn echt showmen. Ze zijn goed in groepen, ze zijn goed met de media. Ze kennen hun weg in de City of Londen, in het financiële district. Ze kennen hun weg in Westminster. En beide komen wel van een partij, de Tories en de Labour-partij... maar ze weten zich toch alle twee op een onafhankelijke manier te profileren... omdat ze zo'n achterban hebben. Want als je helemaal het mandaat hebt van de Londense kiezer... dat zijn toch 8, 9 miljoen mensen... Dan uh, heb je wel wat te zeggen in Groot-Brittannië. Ja. Um, ik zat me net even afvragen, Boors. Uh, toch Johnson-fan, denk ik. Uh, nou, ik ben in ieder geval niet voor Red Ken, want ik ben geen socialist. Ik zou, denk ik, uh, kiezen inderdaad tussen Boris Johnson of de kandidaat van de Liberal Democrats. Dat is, een, uh, oud, uh, dat is dus de derde kandidaat. Dat is de kandidaat die vroeger politieagent is geweest, nog steeds geloof ik. Maar die gaat het toch niet halen? Die gaat het niet halen, nee. maar ik zou dus voor de een of de twee uh, kiezen. Maar Boris Johnson vind ik wel te verkiezen boven Ken Livingston. Ja. Hij staat geloof ik 6-7% voor, Michiel. Johnson. Ja, het, het ziet eruit nou uit dat hij dik gaat winnen, absoluut. Ja, en vooral, en, en dat is wel grappig wat, wat uh, de correspondent zei... Uh, het is interessant dat dit soort kandidaten dus zich ook een beetje kwalificeren... Of, of afzetten van de moederpartijen. Hij is wel conservatief, John uh, Johnson, maar hij is ook heel anders... heeft hele andere soortige opvattingen, soms wat liberaler dan, uh, dan de conservatieve partij. En dat is ook wel een beetje een, een, een opluchting. Hè? In dat soort landen ben je dus niet afhankelijk van welke partij je lid bent... om, uh, om op zo'n plek te komen. Je moet het echt zelf doen. En ja. dat vind ik wel interessant. Donderdag dan... ja? Sorry, Michiel. Ik nee, nou wat je zegt over het liberale... dat moet je in Londen ook wel een beetje Ja, zijn. het is Londen. Want als... ja. ja, anders krijg je namelijk de rest van de stad niet mee. Je moet echt een beetje naar het midden schuiven. En anders kun je met die conservatieve praat hier... Uh, en lekker de op behalen. de fiets. Tenminste, als het Johnson betreft. Boris van Haan, dankjewel. Michiel Willems, Onze man bent. in Londen. Dank. BNM ja, maar... ja. dan Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. Wie viert er nu het beste de dag van de arbeid? De Amsterdamse gemeenteambtenaar die een dag vrij af hebben genomen? Of de dappere mannen van de vuilnisophaaldienst die de bende van Koninginnendag opruimen? Voor mij zijn de laatste de helden. En sportjournaliste en presentatrice Barbara Barend. Ik word de hele dag al plat gebeld of ik naar het EK ga. Onder andere natuurlijk de Oekraïne. Ja, ik ga. Ben ik voor een boycott? Nee, misschien wel een beetje. Maar ik zal het allemaal vrijdagavond uitleggen... wat ik nou precies vind. En hey, Judoke Henkel? komt die Henkel. Helaas, vorige week liggen we zeer aan mijn knie. Hierdoor door het EK moeten afzeggen. Maar uh, tijdens zo'n blessure... merk je eigenlijk pas hoeveel je van je sport houdt. Hoe, uh, daar word je best wel nederig van. En uh, dan heb je eigenlijk... Uh, de gretigheid komt dan weer... Uh, naar boven. Dat is eigenlijk heel erg goed. Henk Rol was dat. En Barbara Barend, die je net hoorde, die is natuurlijk aankomende vrijdag. Nou ja, natuurlijk. Ze is weer te gast in onze vrijdagavondshow. Tot donderdag. Veel plezier bij Langs de Lijn. B -N -N. Radio 1 en de strijd om de kampioenschap. Daar gaan 2012. Van de tweede paal. Oh, de redding wordt Vermeer. Morgenavond vanaf 8 uur. Het publiek staat op de banken. Ajax VVV. Hoe is het nou toch mogelijk? Volg de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker oh, oh, oh. Morgenavond vanaf 8 uur. Oeh, dat scheelde heel weinig. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.